Heewald de Jong met het NOS-journaal. Radko Mladic verschijnt vrijdagochtend voor de eerste keer voor het Jugoslavië tribunaal. Dan wordt de aanklacht tegen de voormalige Bosnisch-Servische generaal voorgelezen. Hij wordt onder meer beschuldigd van genocide. Het is nog onduidelijk wanneer het proces begint en of Mladic een advocaat neemt of zichzelf verdedigt. Mladic is gisteravond overgebracht van Belgrado naar de Scheveningse gevangenis. Er komt een onderzoek naar het faillissement van het thuiszorgconcern Meavita. Dat heeft de Amsterdamse ondernemingskamer besloten op verzoek van de vakbond Abfacabo FNV. De bond zegt dat het concern in 2009 ten onder is gegaan aan wanbeleid. Meavita liet een miljoenen schuld achter. Abfacabo wil de betrokken bestuurders financieel aansprakelijk stellen, onder wie VVD-politicus Loek Hermans. Met die rechtszaak wil de bond genoegdoening zoeken voor de 20.000 gedupeerde werknemers. De gemeente Lansingerland land wil alsnog maatregelen tegen geluidsoverlast door de hoge snelheidslijn. De gemeente legt zich niet neer bij de uitspraak van de Raad van State dat de minister van Vrom geen actie hoeft te ondernemen. De Zuid-Hollandse gemeente kreeg veel klachten van inwoners over de HSL en had toenmalig minister Huizinga gevraagd om in te grijpen. Die weigerde dat omdat de HSL al in gebruik was en de wet haar daarvoor niet meer toestond om onderzoek te doen naar de geluidsnormen. De Raad van State stelde vandaag de minister in het gelijk. Ouderen die naar de bioscoop gaan of naar popconcerten of cabaretvoorstellingen zijn gelukkiger en minder eenzaam dan ouderen die naar elitaire culturele activiteiten gaan. Dat blijkt uit een onderzoek van vrije tijdswetenschapper Vera Toepel. Ze zegt dat de overheid zich traditioneel concentreert op het stimuleren van de hogere vormen van cultuur. Maar het zou volgens haar beter zijn om laagdrempelig vermaak te promoten. Bij dergelijke activiteiten is de kans veel groter dat je als ouderen andere mensen ontmoet. Het weer overwegend vrij zonnig. Temperaturen tussen 16 graden aan de kust en 20 in Limburg. Ook morgen vrij zonnig en droog met temperaturen tussen 20 en 23 graden. Op de wadden wat frisser. En namorgen nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan lange files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij knoppen TMS 6 kilometer. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Sjoeterwoude 5. Op de ring van Amsterdam de A10 tussen knooppunt Watergraasmeer en de afrit Rij 5 kilometer. En tussen Osdorp en knooppunt Koenplein 6 kilometer. A12 Den Haag richting Arnhem bij Reewijk 7 en bij Bunnik 8 kilometer. A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum, bij Sliedrecht 6 kilometer. En richting Rotterdam bij Papendrecht 14 kilometer na een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. En op de A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort, bij Den Dolder 7 kilometer. Tot zover de verkeer. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland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 I wonder what will I try? I still don't see why she say what she does. Mag oh, je wel de uitloopgroep nog even laten horen? Ja, je ja, moet wel horen dat het origineel is, hè? Ja, het oorspronkelijke... Dit had, het had er trouwens ook één kunnen zijn voor een camera lopen. Alleen was het dan wel goed gelopen, vind ik. Um, dit was Rudy Bennett. En Rudy Bennett was toen de tijd de zanger van The Motions. Een bekende Haagse band. Die uh, behoorde tot de eerste lichting Nederlandse popbands. Een golden earring, de Hakes en The Motions. Zo. De Haag was toen echt wel de beatstad van Nederland. En uh, nou, Rudy Bennett was de, de frontman van de Motions En hij uh, uh, heeft deze cover single dus opgenomen Een solo single van hem Oorspronkelijk is het dus van Tim Harden... ...en op de bekant hiervan stond het prachtige liedje Reason to Believe... ...dat we ook kennen, onder andere van Tim Harden natuurlijk... ...maar ook van Rod Stewart, die er een hele mooie versie van maakte. En nou, wie eigenlijk niet... geloof zelfs dat uh, Brainbox er nog eens iets mee gedaan heeft... ...ook met datzelfde nummer. Um, goed, uh, welkom terug bij het tweede deel van de Vinyljaren... ...en uh, we gaan uh, verder met Demis Roussos... Ja, ...de bekende Bart uit Zwieken, Griekenland... De man die altijd in ontzettende wijen jurken optrad, maar omdat hij ook een zeer imposant figuur had in die tijd. Later is hij behoorlijk afgeslankt, maar in die tijden was hij nog een hele grote jongen en brede zware, zware jongen. Niet meer crimineel, maar zware jongen. We gaan van hem draaien het prachtige liedje Lost in a Dream. En um, dat komt dus van die LP forever and ever and ever and ever and ever and ever. Um, die hit staat er ook op, maar die krijgt u in de loop van dit uur nog te horen. Net zo goed als de andere grote hits My Friend The Wind en Goodbye My Love Goodbye. Die draaien we ook nog. Maar eerst nu van Demis Roussos van deze plaat Lost in a Dream. Demis Roussos. Lost in a Dream van Demis Roussos van de LP Forever and Ever. Oh, well, yeah, ja, we gaan lekker door naar Sam and Dave jongens. Zin in veel muziek vandaag. Lekkere muziek, een beetje, beetje zomers allemaal en zo. Een beetje swingen, een beetje lekker. Uh, van die LP in 1966, Sam and Dave Holden, I'm Coming heet de plaat. Is, uh, in Nederland komt hij in de, de discografie van Sam Dave niet eens voor. Hoewel die gewoon in Nederland is uitgebracht. Uiteraard, want ik heb hem ook gekocht in uh, Haardem bij een... Van toen de tijd. Beroemde platenzaken. Dus, uh, wat dat maar betreft... deze is in uh, Groot-Brittannië gemaakt. Huh? Deze plaat is made in Great Britain en niet made in Holland. Nee, dat, dat klopt. Maar dat, dat is een importje. Ja, maar dat was toen de tijd zeker met zo'n allemaal zo. Want ik denk dat er geen LP uit die periode ook niet van autostreding in Nederland geperst is. Dat, dat gebeurde ook niet. Die kwamen allemaal uit Engeland of hooguit uit Duitsland vandaan. Ehm. Um, Goed, we gaan een prachtig liedje draaien van deze LP van Sam and Dave. En het heet You Don't Know Like I Know. Sam and Dave. You Don't Know Like I Do, Sam and Dave, Lekkere Soul uit de jaren 60, 1966 kwam dit album uh, officieel uit. Het was de eerste LP van het duo Sam Moore en Dave Prater, um, de een uit uh, Georgia en de andere uit Florida. En ze kwamen elkaar tegen in een nachtclub in Miami, Florida dus, <clears throat> en vanaf de, dat moment... Uh, zijn ze een beetje samen gaan werken? Toen heeft het nog wel een aardig tijdje geduurd. Voor ze echt een beetje doorbraken, althans op de plaat. En dat gebeurde dus in uh, 65, 66. Toen ze een contract tekenden bij Atlantic. En uh, natuurlijk voor het, uh, het onderlabel, zeg maar. Het sublabel van Atlantic, de het prachtige Stax. Uh, waar heel veel goede soul artiesten op dat moment uh, zaten. We noemen bijvoorbeeld Rita Franklin zat daarbij. Uh, Carla Thomas zat daarbij. Eddie Floyd, Wilson Pickett, Percy Sledge, Otis Redding, uh, Arthur Conley. Nou ja, noem de grote namen maar op uit de soulperiode periode die allemaal uh, platen uitbrachten bij... Atlantic En Atlantic was toen de tijd natuurlijk de grote tegenhanger van uh, Motown. Met Supremes en zo. Maar ik vond altijd de Atlantic Soul puurder. Dat vond ik meer de richting de blues. Terwijl Motown een beetje gelikt klonk allemaal een beetje commercieel en zo. Maar die Atlantic Soul, ja dat was eigenlijk, vond ik tenminste hoor. Ik vond dat allemaal veel puurder en ook veel mooier. En veel meer wat ik vind dat Soul moet zijn. Namelijk emotie. Lekker. Mm. Lekker. Sam Davis, you don't know like I know. En we gaan door met Sailor. Uh, die band uit 1974 die werd geschaard in de categorie Glamrock. En dat was dus glamour Rock, zeg maar. Waar ook uh, bijvoorbeeld The Sweet toe behoorde. En, en uh, Mut, geloof ik, was dat alweer later? Nee, Mut zat ook een beetje in die tijd, geloof ik. Allemaal. Uh, Sailor, het, het belangrijke van de band was dat eigenlijk alle liedjes op deze plaat, behalve één, allemaal gaan over het zeemansleven. Uh, mooie vrouwen, geld, drank noem het allemaal maar op, voornamelijk over meiden daar ging het vooral natuurlijk om en uh, het volgende nummer gaat over de prostituees van Amsterdam want ook daar komt een zeeman natuurlijk regelmatig in de red light districts, en daarom heet het liedje ook The Girls of Amsterdam dit is Sailor Beautiful dolls in the windows Patiently biding their time With their eyes looking out To a street full of men Who are trying to make up their minds And the lights, they keep shining From eve to silvery dawn And who needs to sleep When you're falling in love With the girls of Amsterdam Boy, the girls of Amsterdam Soon after dark, we were drinking Down at the corner cafe The broke out with terrible shouts And people were running away For the cops, they came streaming Trying to bring us all in But we spent the night in soft silky beds with the, the girl. girls of Amsterdam Boy, the girls of Amsterdam waving goodbye, but at least our dreams, they last like a sound called the wind, and I for one shall remember the girls of Amsterdam, boy, the girls of Amsterdam. Duidelijk over de meisjes van de wallen in Amsterdam. En het is uh, een verhaal wat hij misschien wel aan de lijve heeft ondervonden. Die meneer kajanus die het geschreven heeft. Wie weet hij heeft het over de knokpartij in een kroeg. En over de politie die komt. En ze probeert in te rekenen. Maar uiteindelijk slapen zij dan gewoon. Of brengen zij toch de nacht door bij de girls of Amsterdam. Oké. Okay. Zo zit dat zeemansleven nu eenmaal in elkaar. Het is wat vroeg, ik weet het, maar het, uh, het is misschien in verband met de planning en met het uh, eerlijke verdelen van de LP. Want anders krijgt Demis Roeshoes meer aandacht dan anderen. Moeten we niet hebben natuurlijk, want dan krijgen we ruzie met Zeem en Dat Moeten we niet hebben natuurlijk, nou snap je wel. Dus vandaag gaan we nu over naar... The Rolling Stones. The Beatles. The Rolling Stones. The Beatles. De confrontatie. Ja, de confrontatie jongens. Ja, vandaag uh, uh, is het wel heel apart. Ik vind het eigenlijk het, het, het meest uh, mooie nummer van, van de LP. Sergeant Pepper, Lonely Hearts Club, waar we mee bezig zijn. Het is ook uh, een typisch nummer, want er heeft ook niet één Beatle aan meegewerkt. Behalve dan George Harrison. En voor de rest is het opgenomen met Indiaanse uh, gastmuzikanten. George Harrison was toen de tijd helemaal in die Indiaanse uh, muziek. Met die sitar en uh, onder leiding van uh, Ravi Shankar en zo. Uh, het, het stuk staat er nog eenmaal op En we hebben gezegd, we, gaan die plaat, we draaien alle stukken van die plaat Dus deze ook Ja, Hoewel ik het zelf niet een van de beste stukken vind Maar goed, dat maakt allemaal niet zo uit dat, Wie zit er nou op te wachten Hier komt hij, George Harrison dus Het staat onder de naam de Beatles, maar het is George alleen En daarom draaien we het George Harrison en Within You Without You En denk niet dat u nu de bier ook hoeft aan te steken Dat hoeft echt niet Mag wel hoor, maar het hoeft niet Nee, ik hoef niet. Mag wel. Hij staat snel. Denk ik. Oh. Ja hoor. Nou, oké. Okay. Oh nee, ik dacht hij het snelste. Nee, joh. We nou. Nee, niet. Toen... See you're really only very small and life flows on within you and without you Houdt u wel afgelopen. Ja, George Harrison schreef het. Voerde het ook uh, uit uh, samen met wat gastmuzikanten. Maar voor de rest was er niet één Beatle bij betrokken. Bij uh, die nummer. Die waren toen op dat moment uh, denk ik met hele andere raak bezig. George Harrison. Dus Beatles is, uh, Within You, Without You. Van de LP Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. En uh, u weet het. Bij de confrontatie zetten we twee LP's tegenover elkaar. Ongeveer... Uh, uit dezelfde periode, dat kan natuurlijk nooit helemaal, want de Beatles zijn veel eerder begonnen en waren al eerder doorgebroken dan de Stones, dus er ruim anderhalf jaar tussen. Dus dat, uh, dat kan natuurlijk nooit helemaal. Maar deze LP uh, kwamen wel een beetje uit dezelfde periode. En die LP van de Stones, Death Satanic Majesty's Request, was eigenlijk het antwoord van de Stones. Of het bedoelde antwoord van de Stones op Sergeant Pepper. Um, nou, ik heb het al vaker gezegd. Sergeant Pepper werd door velen ervaren als een meesterwerk. En Death Satanic Majesty's Request werd door vele Stones-fans ervaren als een dieptepunt. Ehm. Um, er staat ook zo'n zo, zo nummer op. Dat, we hoorden dat uh, vorige week ook eigenlijk al. Dat, die, dat ze dus een beetje gewoon aan het freaken waren. En, en eigenlijk volgens mij niet echt een vast omlijnd idee hadden wat het met het stuk naartoe was. En uh, dat is ook zo'n voorbeeld van het volgende nummer. Ik heb... Uh... Uh, ja, het, staat er op. het staat er in twee versies op De eerste versie hebben we natuurlijk uh, gedraaid Dat we met deze LP begonnen Maar het komt dan nog een keer terug En dan duurt het maar zoiets zeven minuten nou, Dat gaan we niet allemaal doen Want anders hebben we geen tijd meer voor onze andere platen Dus ik ga het niet helemaal draaien Maar ik wil u toch uh, uh, een stuk ervan niet onthouden Dat u gewoon een, een, een, ja, toch een idee heeft Waar de heer Rolling Stones toen mee bezig waren uh, Sing This All Together Heet het en uh, ik zeg het, dit is de tweede versie en die duurt ongeveer zeven minuten. Nou, uh, we zien wel tot hoe ver we komen tot we zat zijn. Of zo, weet ik veel. Hier zijn de stones. <lacht> that join ...nou met z'n allen zingen? Nou, ik weet het niet. Dat, dat, dat duurt nog vijf minuten. Nou, ik ga er niet op zitten wat. Ik vind, ik vind echt... Ja, sorry, je mag het misschien niet zeggen... ...maar ik vind het echt helemaal niks. Dat je zoiets op een LP zet. Ik bedoel, als je daar nou vandaag de dag mee zou komen... ...dan je hij, zo, dan moet je met die kleren Goed, nou... Uh... Het was zoiets van, uh, jongens, we hebben de nodige genotsmiddel op... en we pakken allemaal een tamboerijtje of een of andere percussie instrumentje... beetje. we gaan met een beetje zitten klooien en uh, we zien het allemaal wel. En ze zeiden ook in het begin, where's my joint bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld, dat hoorde je ook heel goed. Where's ja. my joint. De, nou, en dat je zoiets op een plaats zit... Ja, nou, sorry hoor. Uh, de Beatles hebben dit soort dingen ook wel gedaan... maar die zijn gewoon van op NLP terwijl gekomen. Wel op, op, op, op, op bootlegs en zo, want tijdens Let It Be hebben de Beatles ook ontzettend achter je te kloten vaak. Maar... Ja, dat zet je dan niet op een LP. Dat gebeurde hier dus wel. Jammer hoor, heel jammer. Maar goed, volgende week komt er weer een mooi nummer. Want er staan er ook wel een paar mooie op op deze LP. En die komt volgende week weer. We gaan uh, door met uh, onze reguliere LP's vandaag. En uh, Demis Roezels is dus aan de beurt. En van hem draaien we van zijn LP Forever and Ever een hit. Nummer dat echt hoog in de hitprates heeft gestaan. Goodbye my love. Goodbye. Mijn Ja, ziens Damien Roesos en uh, van de LP Forever and Ever. Uh, we gaan uh, door, want ik heb nog veel meer leuke liedjes voor u. Ja, voor jullie daar, aan de andere kant van het lijntje. Nog veel meer leuke liedjes. Onder andere van Sam en Dave. En die uh, zeggen dat ze eigenlijk niets meer nodig hebben, want ze hebben alles al wat ze nodig hebben. I got everything I need. Sam en Dave. Jeugd komt weer terug. Want ook dit hebben wij in de tijd. Dit liedje hebben we in de tijd ook gespeeld. Speelden we ook met, uh, met de Sovol. Als uh, Deen zijn vriend meenam. Uh, gezellig was dat altijd. Leuk. Heerlijk. I've got everything I need. Sam en Dave. Ga door met uh, Sailor. En uh, van de LP Sailor. Uit 1964. Uh, 70, sorry. Niet Jansen. Uh, 1974. En uh, het nummer wat wij daarvan draaien heet Let's Go to Town. Of Laten We de Stad In Gaan. Ja. Altijd een goede goed plan natuurlijk. Toch? stad in gaan. Uh, Let's go to town. Let's go to town. No, yeah. Let's go to, town. Down to the red light red Let's go to town, Sailor We gaan uh... van de LP Sailor Natuurlijk uit 1974 we Gaan gauw door jongens, want uh, ik heb nog een paar nummers Ik moet met Demi Souza nu een keus maken Want uh, we hebben geen tijd meer Om alle, allebei de grote hits te draaien En uh, ja, even een Gigantische vechtpartij met Maurice Want die wilde het ene nummer en ik het andere nummer Maar ja, ik heb gewoon gezegd, weet je We doen gewoon het ene nummer Dus, uh, ik weet niet of we nog kwam, maar Forever Maar deze vind ik persoonlijk leuker Dus uh, daarom pak ik die My friend, the wind, it is Demish James Russo's my friend The Wind Yes Prachtig. Nou, ik weet niet of het misschien dat we nog even toekomen aan het andere nummer, maar misschien ook niet. We zien het wel. We gaan in ieder geval snel verder. Want uh, er staan nog twee leuke liedjes op u. In ieder geval nog twee leuke liedjes op u te wachten. Sam and Dave, hun eerste grote hit. Uh, nee, is niet waar. Het was niet hun eerste grote hit, want dat was uh, You Don't Know Like I Know. Die hebben we al gedaan. Maar deze was wel de titelsong van deze plaat van Sam and Dave. Hold on. I'm coming. Hier komt Oh, oh, En ik uh, moet mij be, even, uh, van mijn hart dat ik het uh, net verkeerd omgezegd heb uh, eerder, dat uh, die hoge stem dat, uh, dat Dave was, maar dat was Sam. En die lage stem was, was, uh, was Dave. Ja, dat hoorde ik nou toevallig <lacht> Ja, Goed, en die hoge stem die, die, die leeft dus nog steeds, en die andere niet. Goed, uh, we gaan verder met, uh, met uh, uh, Sailor. Ja, en dat wordt denk ik het laatste nummer van het programma, dames en heren. Uh, het enige liedje wat niet over een zeemansonderwerp gaat op deze LP. En het was ook toevallig wel de grootste hit die van deze LP afkwam. Een nummer dat uh, eigenlijk een beetje voorspellende waarde had, want uh, het gaat over een file. Ja, Traffic Jam. Uh, het gaat erover dat er steeds meer auto's zullen komen en dat we daardoor steeds langer stilstoelen staan. Nou, oké, okay. dat zal er wel. Sailor, en Traffic Jam.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 Wat een lekker nummer. Het is het lekkerste nummer van vandaag. lekker door hè? Ja. ja is... Ik mag jou weer bedanken. Het is uh, ook een van mijn favorieten. Traffic Jam van Sailor. Ik heb altijd een lekker nummer gevonden. Goed, uh, we zijn er, door, door, zijn er doorheen. Okay. Ik zeg tot volgende week. Tot volgende week. En bedankt weer. Dag. Dag. En gewoon weer genieten. Dag. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.